cell from Brian Hill. Fred? Ik zal erin gaan, hè hè. ben uitgedroogd. Hey, hoe is het? Wat is iedereen? In de keek natuurlijk. Voor de plichtigheid. Plichtigheid, ervoor. Voor de opa, hè? Hoe is het er met hem? Die nokt er toch mee. Dat rijdt vandaag al. Dat moet je me wel eens kunnen zeggen? jongens die zijn er. je is er al vervallen die steek Ja, wat? Met jullie de motor afgetten met die wacht. Al en? Opa, hoe voel je je om de vooravond van je rustige oude dag? Jij ja, zegt we een lol. Niet ouwe oren, Boyo. Durk jij je tenen maar. Hoe zou jij je voelen? Ja, dan zeg je zo wat. <laughs> jij zit hem niet graag vertrekken, hè Tom? Jawel dan. De beste scorstensloper van de wereld. We zullen hem missen. Jawel, maar hij is ik je nou lang genoeg een speeltje. Waar <laughs> een open werd, of hij er ook zo over denkt. <laughs> Nou, je hebt kans dat je ongeluk krijgt toch <laughs> Met een enthoud. We hebben nog lang geen zin in, entenieren. Dat staat vast. Nou, dan laat hij het. We hebben het zelf voor het zeggen, niet? Hij ah, niet, de baas. Ach, Nikkelsen is dat de dood van reglementen en voorzichten. altijd toch ja. wel, cool. je is het flauwekul. het huis niet? even hem groot gelijk. Alist, dan ben jij dan ook onderbaas voor. <laughs> rang die zit. Boyo jongen. Wat zouden we toch moeten beginnen zonder jou? Ja. Ons zonnetje in je huis. Nou. Kan jij niet ruilen met open web? Wat het dat niet Web. Meneer Nikkelsen. Even een woordje onder vier ogen voor we officieel gaan doen. Ja, ik hoor je zeggen. De ene kerel tegenover de andere zie je. Nou ja, ik vind het verdomd jammer dat je weggaat. Ja, niet uit vrije wil, dat kan ik je wel vertellen. Oh, ik begrijp best wie je het opneemt, alle jongen. Zo is het toch? Het is nou helemaal niet anders, hè. Je hebt de grens bereikt, de licht is uh, uitgevaarlijk. Ja, ja. Je dus hebt het is wel gediend dat En je kunt terugzien op een mooie staat van die twijf. Ja. Heel uh, uh, <tie> erg mooi. Uh, Ik heb heel graag een grens bereikt. Leeftijdsgrens. Ja, die hebben jullie vastgesteld met je idiote voorstellingen en reglementen. Die smijten me eruit. Dat weet ik wel, maar eens moet het nog komen, niet? Zoals ons allemaal. En is het dan niet beter dat ik je gezond ben. Je nee? Ik heb niemand wat gevraagd? Nee. Maar toch heb je nou je rust eerlijk verdiend. Eigenlijk ben je altijd een koppige oude leef. En dat ben ik nog. Mooi zo. Maar, of je dit nou leuk vindt of niet. Die jongens willen een beetje plechtig afscheid van je of... uh, uh. leven. Wou je het voor ze benijden. Ik heb nog nooit wat te zorgen. Uh, nou, vooruit dan maar. Uh. Dat kan er ook nog wel bij. Oei, nou ken ik het hier. Nou, uh, dan, uh, dan zal ik maar eens beginnen. <haken> Mag ik even stilten? Dan even stilte alsjeblieft. Ja, nou even jongens. Meneer, net als jongen wil ik zeggen. Waarom hou je ook een keer je grote mond, dat wil je. Dat wil je. Ja, dat was de bedoeling. Nou mannen, jullie weten waarvoor we hier vanmiddag allemaal bij elkaar zijn. ...en wat langer dan gewoon. Ja, ja. In zekere zin... ...is het maar een trieste zaak... ...afscheid te moeten nemen... ...van een oude kameraad... ...een weergaloos vakman... ...een trouwe medewerker... ...van ons bedrijf. Sommigen van jullie... ...staan nog wel pas... ...bij mij op de loonlijst. <tog> nog waar ook maar in ons vak... ...de naam oude wet viel... ...zal het toch niemand hebben gevraagd... ...wie is dat? in ons vak... ...is oude wet een begrip... ...dat geen omschrijving nodig heeft. Of het moest deze zijn... ...het voorbeeld en de trots ...van alle schoorsteenvormen. En nu... ...gaat oude wet... ...de loopbaan... Zeg maar gerust een klimbaan. Een ja, klimbaan. Ja, klimbaan. Ja, klimbaan. Ja, klimbaan. Ja, het is waar. Het begint ons droevig. Ja. Het stemt ons droevig te moeten toegeven. dat eens die tijd zal komen voor ons allen. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd. dat wij allen ook stuk voor stuk. en trots op zullen zijn. als we bij het neerleggen van onze taak mogen terugzien op zo'n voor staat van dienst. Met allebei de handen. De jongere West werd de alwet. de laatste jaren zelfs Opa West, en nooit Opa West werd een ierenaam met meer recht gedragen. Want allemaal, zoals die hier staan en zitten, allemaal. Voelen we ons jouw kleinzoon in het vak? Ja, dat ja, ja, ja. <acht> is niet zo. Oh, ja. nee? e zeker, Er zijn kerels van bomen bij, die voor een paar ton puin meer of minder, die voor de langste en dichtste fabriekschoorsteen niet gaan. Maar niemand zal ooit kunnen berekenen, overweg, hoe groot jouw aandeel is geweest in hun vakbekwaamheid en durf. Ja, dat ja. is Goeie, ouwe, oh, uh, wat? alvorens nou voor is je een bescheiden bewijs van onze waardering en erkentelijkheid, En, eh, uh, voor we gaan drinken op je gezondheid... De rundom, maar uh, kalmtjes aan, hè? Komt je naar Arme hè? Aan Ja, wat was ik ook weer? Uh, oh, ja. De, de gezondheid. Voor we nou drinken ja, oh, ja. op je gezondheid, wat... ...willen we jou in de gelegenheid stellen iets terug te zeggen. Het woord is aan opa Wat? Ja, ja, opa. Oke. Nou, kom op, hoor Je wat wat zeggen, hoor. Ja, opa. Als je nou niet bestond je wil blijven spelen. Ja, bro. Ja, bro. Ja, bro. ja. Als je dan met alle geweldig moet... Dan wil ik wel een woordje zeggen. De baas heeft het, al heel duidelijk vastgesteld. Ik verstaan mijn vak. je als jullie. Dat omhoog, ja, ja, ja, ja, ja daar, daar lachen jullie nou om, maar het is te waar. Als het op het grootsteen aankomt, ja, dan weet ik er dan alles van. Ervaring kan je niet verliezen. Die groeit met de jaren en die wordt allemaal opgeslagen. Hier. O, ja, ja, ja, ja, ja. En daarom weet ik zeker dat ik nog best een paar jaartjes had meegekund. Maar niks hoor. Er is nog een uh, op te trappen. En omdat we uh, maken niet in mijn aardrijd... Oh. Dan, Gaan ik maar uh, bedankt uh, uh, jongens voor voor alles <tie> en uh, het, het gaat jullie goed dat was het uh, Nicholson goed gesproken werd bravo en als ik nou nog even stilte mag... Teelter, teelter, teelter, teelter, teelter, teelter, teelter. Web, deze envelop bevat een check. Klein bewijs van mijn erkentelijkheid en die van de jongen. Ze hebben daar allemaal aan meegedaan. En hoe? We denken op je gezondheid en op de nog vele goede jaren... die we je zo van harte gunnen. Box. Ja, daar, opa, opa, opa. Dat is hoor. Jonges. Maar nou, nou valt het hè. Jonges, het is dat maar is nee. It, uh... Ik zeg niks meer. Ehm uh. bedankt. Bedankt allemaal. Vaarwel, hè. Het beste beetje. Dat uh, wagenklaar ik. Laatst, ja, onmiddellijk. Ja, bedoel... Nou, uh, dan, uh, ja, lopen, dan moest ik maar eens gaan, hè. Ja, ik ben ervan... Goedemiddag allemaal. Opgeruimd dat netjes. Ja, maar de oh, broer, broer, Nou, wou dan... jou. Je hebt nog wel die fles rum. Die rum kan ik dan nou beter meenemen. Wat jij, David? Ja. Daar? Dat is nou, nou. een vuile smerige plek. Jongens, jongens, ik mag luien. Mm. Dat ik in zijn haren moet smeren. Wat een bal. Ik ken jullie. Hij hoeft ook al wat smeren. <laughs> Kijk yeah. hem daar zitten glimmen. Opa, wat is dat nou voor een, uh, mm. voor een gevoel? Zo helemaal vrij man in een. Yeah. Ja. Hey? Okay. Uh, dat weet ik nog niet. Maar ja, de jonkies moeten ook eens aan de beurt komen, niet? Oh, ja, goed, natuurlijk wel. Hoe lang, uh, hoe lang heeft hij het nou gedaan? Zoals bij elkaar. Nou, uh, ik, ik ben begonnen als jong maatje, niet? Uh, bij zijn vader, ja, uh, dat, dat was nog eens een baas. Een keer uit één stuk. Eerlijk en zo, uh. <laughs> Je moest hem wel... Hij te weg blijven, want zijn handen is er de over. En wat voor handen? Oh, als mokers. Ja, heel wat anders dan dat slappe zoontje van hem. O, ja oude ja. Nikkelsen met pensioen, niks hoor. Nee, die, die, die was er in één keer tussenuit. Op het werk. In de directie keek. Ja, dat is, is toch, toch wel anders eventjes anders dan ja. halverwege bungelend aan de schoorsteen, opa. Hm? Dat me ja. niemand jou toe. Begrijp je wel? Ja, weet je wat dat is met jou, Tom Davis? Jij bent onderbaas. En ik heb het in al die jaren nog nooit een onderwijs gezien die het niet eens was met de dierolie. Ja, maar maar uh, ik heb mijn hele leven de pest gehad en stroof en maling aan de basis. Stel nou maar oude ruzie maken. Ja, ja, jongens, maar uh, één ding is zeker, ook al. Op. We zullen je niet gaan verrijden hoor. Nee. Misschien. Uh, ja. niet. Kom nou. Al was het alleen maar om die venijnige doen van je. Nou! Nou, dat no, knipt zelfs Nickelsun ervoor. Ja, dat heb je nou gemaakt. Ja, oh, is hij de enige ja. die je niet zal missen. Dan mist je me mis nou wel ook mijn zorg. Kom, uh, ik ga er maar eens vandoor. Ja, doe dat opa. En wij, uh, Wij zullen wel zien hoe het loopt. Ja. Als we niet blind zijn, ja. Uh, yeah. Nou jongens. sorry. Oh, nou, je haak hoor. Laat je poppen hangen. Kijk uit. Ja, maar. Ja, yeah. voldoende jongen. Niks aan te doen. Ik ken er eigenlijk maar één die nou blij is. Wie dat? Wie dan? De dochter natuurlijk. Ja. Uh, Als hij die er zin had gekregen, was hij jaren geleden al afgenoekt. Oh, vrouwen. Zij had er ook wel reden voor. Op Webb was alles wat ze nog had toen ze de man verloor. Maar zeer wel in het vak? Nee, in nee. het leger. op Cyprus. Ze is, is toch gut eigenlijk? Ze is, is toch wel betrekkelijk jong. Ze zouden best een andere man kunnen krijgen, maar het komt er eenvoudig niet van. Nee. Niet zolang op web nog in leven is. Uh, waarom die zul je niet hebben? Wie? Open oh, wet niet? Ja, <laughs> nou reken maar van wel. <laughs> hij is niet graag op Nou, Maar hij zit er nou in het oog gezet. Dus hij moet de rest van zijn leven voor hem zorgen. wat gezelligheid geven. Te huis en zo. Ja, dat is toch fijn voor hem? Een beetje gezelligheid. Uh, Goed te huis, wat is er tegen? Niks, maar ja. uh, die ouders er een type die voor die vindt het al lang mooi als hij zijn brood kan eten en een thermos, flussie, thee, drinken bovenop het schoorsteen. He, thee op bed, maar daar moet hij niks van hebben. Ja, ja. En daar maakt hij geen geheim van. Nee, nee, nee. nee. Die zullen dat niet zo makkelijk krijgen, die twee. En dat ze elkaar de hele dag voor de voeten van. over... Niet open. makkelijk? Want dat duurt geen twee weken nog de komslaande ruzie van, let maar eens op. Hij kent er zeker nooit nootje groot is, maar ik ben ik dicht oh, maar eh, oh, hij is uh, ook oh, oh, oh, oh, oh, oh. niet op de mondje gevallen. Ze kent hem al zo'n beetje. Nee, na de begint pas. Als het zult hem gaan doordringen, dat hij maar wat rondkuitelt zonder iets om ons te hebben. Dan zijn ze wat beleven. Ja, goed, hij komt, hij komt, hij komt, Oh, ja, ja, ja. ik heb gezet, vader. Breng je een mee? Dat doe ik toch altijd. Als ik van het grootste... Ik dat je de pup zou zijn? Ik? Waarom? Nou, om het pintje te pakken. Waarom zou ik? Om afscheid te nemen van de jongens. Oh, nee. Dat, dat hebben we vanmiddag al gehad. Dat is toch niet hetzelfde? Nou, één keer is dat... Nou, waar, waar blijft die thee? Mag ze misschien even trekken? Je had moeten gaan. Ja. ben je stil vanavond. Ja, ik, ik, ik heb niks te zeggen. Ach, kom nou. Stilzit en praktiseren is toch niks voor jou? Nee. Dat overkomt me niet, dikwijls. Het is niet goed. Daar word je alleen maar beroerd van. Dat weet je best. Ja, als je me nou eens met rust liet, die Dat zou misschien een beetje helpen. Ach, natuurlijk, vader. Dat begrijp ik wel. Ik kan er niet tegen dat je er zo ongelukkig uit. Ja, maar schenk nou toch eindelijk die tijd in, meis. Dank je. Het een beetje aardig, dat afscheid. Oh, jawel, uh, aardig. Ik heb er nog geen woord over gezegd sinds je thuis bent gekomen. Mag ik het niet weten? Jawel, lady. Maar er is niks aan. Niks waar ik bijzonder trots op kan lezen. Snap je? Ik zou niet weten waarom niet. Al die jaren bij één firma... Daar gaat het niet om. Al die jaren dat ik er nog gaat kunnen zijn... Daar heb ik de pest over in. Vader, denk dan maar dat het allemaal voor je best is. Ach, jij, jij snapt er geen bliksem van, Eddie. Vandaag is, is de langste dag geweest van mijn hele leven. Daar dacht ik nooit dat we willen meemaken. De dag dat dacht ik uh, zou worden gedwongen ermee op te houden. Gedwongen, Eddie. Daar hoeft niemand zich ervoor te schamen. Ja, jij niet misschien. Het was een levensgevaarlijke baan, vader? Het was mijn leven. Een heel mensenleven in een grote check. Kom maar op, dit piekeren. Nou. Je komt er wel overheen, huis. Er komt nog eens een dag dat je blij zult zijn met dat dat niet behoeft. Denk je dat nou echt? Ja, natuurlijk. Ach, vrouwen. Vader! Ja? Wat doe je nou? Dat zie je toch? Dat hoeft nou niet meer hoor. Verrek. Ja, Daar heb ik helemaal geen erin. Nee. Dat hoeft nou niet meer. En dat is maar goed ook. Je hebt het huis verdient Het eens nou wat kallomer aan te doen. Ja, ja. Helemaal ontbijt op bed. Gerust hoor. Als je dat graag wil. Een kopje thee als ik te trekken heb. Natuurlijk. Ja, een leunstoel bij de kachel? Ja, je vaste plaatsje. Oeh, wat een ellende. Kom nou, vader. En dan nog dat pensioen. Ja, dat is toch fijn? Ja, mijn hand ophouden. Ben je nou gek? Geen liefdadigheid. Daar je voor gewerkt? Daar je voor betaald? Daar je recht op? Ja, je, je, je praat naar je verstand. Een kerel heeft recht op zijn eigen jovel te voelen. Op de manier die hij wil, niet op de manier die hem door die verrekte wetten en reglementen wordt voorgeschreven. Ik wil aan het werk blijven, Edie. Ja, maar dat kan toch? Oh. Heb je geen fijne schuur? Goed gereedschap? Ja. ja. Nou, doen. What nou dan. Wat nou dan? Ga iets doen. Maak iets. Ik heb een hele lijst van knusjes die nodig gedaan moeten worden. Ja. Als ze je niet te zijn. Ik heb dat gereedschap in geen jaren ongerat. Nee, maar wat je eens geleerd hebt is nooit weg. Dat is wel zo, ja. Nee, hey, je bent uh, toch timmerman geweest? En hoe uh, je... Daar ben ik nog. Nou, doe daar dan wat mee. Wat doen? Bezemstelen aan zetten zeker? Oh, nee. Ten eerste, ik wil nog altijd fatsoenlijke kasten onder mijn aanrecht hebben. Oh. Ja. Goed. Wanneer ga je er beginnen? Dat weet ik nog niet. Ik zal erover denken. Nou ja, als je denkt dat dit niet kan. Wel, ja, wie zegt dat? Natuurlijk kan ik het. Ik moet het eerst uh, secuur uitzien. Hoe ik het kan doen. Uh, ik ben geen buinhaas. Dus je doet het? Ja. Er het zit niks anders op. Is het... Zo is het, vader. Er zit niks anders op. Ah, het komt allemaal best in orde. En je zal zien, het valt mee. Edie, hey, je bent een beste meid. Het kind, het is niet zo makkelijk als jij denkt. Ik kan me eigen niet veranderen van de ene dag op de andere. Nee, hey, dat weet ik toch? Ik ook niet. Maar ik zal mijn best doen. En je helpen zoveel ik kan. Ja, maar de, dat, dat is het nou juist, liever. Ik heb nog nooit hulp nodig gehad van niemand. Dat wil ik niet. Nou ja, als het niet anders kan voor het werk. Maar, maar een man moet zijn eigen baas zijn als hij een beslissing heeft te nemen. En die hele vervloekte pensioengeschiedenis, dat gedwongen ontslag. Nou, dat zit maar hoog, dat zit maar hoog, hoor, meid. Dat, dat kan ik niet verkopen. Maar jij zit niet meer hoog voortaan. Dat vind ik ja. toch maar een heel wat rustiger idee. Daar ben ik blij om. Mag je best weten. Weet je? Maar je wou, je wou toch niet zeggen dat je ooit ongerust naar ja. geweest? Om mij? Wat hm? dacht je? Dat heb je me nooit verteld. Je moest het dan? Je bent mijn vader niet. Alles wat ik nog over heb. Maar daarom moest ik toch niet te janken? Iedere keer dat je weer tegen zo'n stinkende schoorsteen opvloot. Nee, maar ik ben toch nog nooit gevallen. Ja, dus het had er nog bij moeten komen. Maar als het ooit was gebeurd... en je had het overleefd... had je het nooit meer naar boven laten gaan. dat zou je dan heel verkeerd aan gedaan hebben, kind. Als er eentje een rotsmak maakt... dan moet hij meteen weer naar boven. Dat kan, anders gaan ze zenuwen doen. Ja, ja. dat moestje ken ik. En daar gaat hij dan, Omdat hij ze nodig iets moet bewijzen. Met de grote kans dat hij hartstikke doodvalt. Als jij nog eens in mijn plaats was geweest. Maar, maar waarom nou? Er was werk te doen, dat heb ik gedaan. Ik heb al dagen gehad dat ik heb gebeden. Maar het jodigsmeeld was. Hmm? Gebeden dat het me niet de tweede keer zou overkomen. Twee mannen verliezen. Kan niet verder. Okay, nou... Oh, rustig maar, Elie. Dat is toch niet gebeurd? Nee, gelukkig niet. Voortaan blijf jij met allebei je grote voeten op de begane grond. Zo we moeite. Weet je wat de dagen hebt geteld? Oh. Nou, dat hoeft dan niet meer. En nou hebben we nog een paar mooie jaren voor ons. Misschien niet. En toch, Amy... Hmm? Is het niet goed... Wat niet? Dat je hier zo allemaal vastklampt. Voor de nog jonge vrouw is er in de wereld... Uh, nee, maar... ik, ik wil niks anders meer. Jij en ik... Rustig in ons eigen huisje. Dat zijn we aan elkaar verplicht. Hé, hey, kom nou! Hier hebben we die kabel! Die je ook zo bewegen... Hé, hey, ik vraag over dat jij de kabel vroeg hebt. Als je slitsen kan, dan mag je niet beginnen. Oh ja? Hoe lager de kabel, hoe meer schurf je met de eerste al tegen de vlakte luidt. Dat weet ik. Trekken. Zo gauw blijf dat jij sjoen hebt vergelopen, dan zal ik je wel een meer mening vragen. Ja, ah, dat is een beetje, jongen. Uh, <laughs> dat is gewoon een kwestie van gezond verstand. Gezond verstand spelen, je hebt bij Zwarte Betsy niks klaar. Zwarte Betsy? Vergeet, dat zeg je wat. De laatste oude kring van het hele Zwarte district. Ja. De langste ook veel te zien. Ja, en dat maakt het ook wel niet eenvoudiger. Hé, hey, omstiet eruit! Ja, die kabel! Hoi, witte! Witte! Draven me, ja, voor mij, mij ken je, hoor! Kabel van! Mooi! En dan kan ik even, weet je? Rugperken, meer niet! Dan kom ik echt heel naar beneden. En dan mag jij de kop eraf kregen. Zal ik gaan? Als het, eh, als er hele gevraagd en nou, alles omkond, dat met Harry de Rang, wordt de hele troep op de vleugel van het kantoor gebouwd. Door jij nou, maat, dat die straf niet vript. Waarom? <laughs> Ik zou die kantoor nog niet te best dus een beetje aan het schrikken, maar op laat. Oh, je ratgeitjes is zeg allemaal voor je. Ah, ja, wat geef dat nou. nou blijf je, kom bij je werk. Waar? Waar? Nou, oppletten. Ik zal eens me kijken. Kijk met op mijn hand. De was kakker, stop je. We me vet, we geven het op. Kom, kies aan, Mark. Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Goed is er los? Stop met zijn zak. Hoe is het is in met zijn Hoe Hoeveel is hij, hier Het is namelijk half verwege. Wat moet ik doen? Moet ik dat doen? Niks. Alles wat anders wat het is. Weg houden die kabel. Een verkeerde beweging en de hele boel komt omlaag. Jij blijft bij je machine en je zorgt dat iedereen eraf blijft met zijn begrijp je? Ja. En we gaan wat hebben we tegen jij dat doen. Uh, zien dat we hem niet naar beneden krijgen, niet. Wat is er gebeurd? Waar is dit? Ja, meneer. Wat is er aan de hand, Tom? we gaan naar binnen gaan, meneer? Goed. Nou, kort en duidelijk, hè. Zij hebben maar verteld dat er omtrekken gebeurd en dat de schoors in gevaar opleveren. Is dat waar? Ja, op, de de man. Hoe komt dat gebeuren? Nou, maar u weet wat we van plan waren. Met de kabel gedeeld op een gedeelte omtrekken. Ja, ja, ja, ja. ja. hè? Nou, eh. Uh... Jooks was boven een vaste maat. De kabelstrop die slip en sleurde Harry mee. Hij is al in het ziekenhuis. Wat heeft hij? Een been gebroken op twee plaatsen, dachten ze. Gebroken heup ook waarschijnlijk. het geluk gaat... Ja. Nou, ik zal het kantoor zeggen dat ze zich het binnenstellen met de verzekering. Harry, die heeft nog wat kunnen zeggen voor zijn wegbrachten. Wat dan? Met zijn werk is vergaan, zei hij. Hele stukken. En? Is dat zo? Ja, door de kijker kan je duidelijk zien. Toen de kabel straks ging, kwam er een stuk of wat tijden naar beneden. En ik heb een schreur gezien. Zo. Dat is gevaarlijk. En, en dat is nog maar zacht uitgedrukt. We zullen dat kantoorgebouw moeten laten de Ontruimen? Ben jij gek? Wie betaalt dat? dat ik niet. Maar als de Betsy in zwijm valt, terwijl die meisjes in het kantoor zitten. Is daar kans op? Kans. Kun je elk ogenblik gebeuren. Maar we hopen dat je het nog een paar dagen uithoudt. Nou, het je toch wel een beetje, nietwaar? Ah, voor zo'n klein beetje, meneer. Goed. Ik zal zorgen dat het altijd mogelijk wordt gedaan. Maar van Tori, is er dan geen enkele mogelijkheid... ...dat ding omlaag te krijgen zonder iets te beschadigen? Ja. Ik geloof dat er geen zo'n mogelijkheid is. Wat? Nou? Opa werd. En die hebben we nog een week geleden weer pensioen gestuurd. Ja, jawel. Maar is de enige hier in de buurt die zwarte beste kent? Van onder de boven? Of hij met de getrouwd is, zeiden we altijd. Dat zou niet toch kunnen? Vast wel. Maar ik heb zo'n idee dat hij het niet zou willen. Ik zal hem betalen wat hij vraagt. Ja, Dat begrijp ik. Is altijd nog voordeliger dan schadevergoeding. Die dus ze zeker zullen heersen. Als het brokken wordt gemaakt. Alleen nog voor de ontruimingen enzo. Eh, zoals... Als Web die schoorsteen omlaag krijgen zonder dat. Als het niet kan, kan niemand het. Oh, dat moet hij het doen. <laughs> moet ik? Er zit nog nooit iemand die jouw dwars op zijn verstand kunnen brengen. Zeker niet dat je niet wilt. Hij is dat aan de veer, maar verplicht. O oh, ja. Nou, meneer, dan moet u het dan maar eens gaan vertellen, hè. Hij sluit in een debat waarbij je geen poten de zon krijgt. Maar één ding staat voor mij vast. Hij zegt nee. Hm. Maar de openbare veiligheid dan. Als wet de enige is die het kan doen, komt hij er niet onderuit. Vertel hem maar gerust dat ik dat gezegd heb. Nou, doe je dat zelf maar. Ik kijkt me mooi uit. Hm. Tom. Meneer? Als jij nou eens met het praten... Dat je... Dat wil ik wel doen. Maar dan op mijn manier. Je manieren kunnen we niet schelen, zolang wij een ongelukken week voorkomen. Wij hebben een reputatie op te houden, weet je? Ja. En ik weet ook wie die hebben opgebouwd. Mijn vader is dit bedrijf alleen maar begonnen. Alleen maar begonnen, ja. En dan was ik alleen maar een sloper met toch een werkhanden, net als de jongens. En had het niet zo op witte boordjes en dure pakken... Als je klaar bent met je rode praatjes, zou ik maar liever dat je deze affaire tot een goed eind brengt. Want als er ook maar iets scheef gaat, zal ik je weten te vinden. Nou, moet je hopen dat de jongens van de bontendragementje niet hebben gehoord. En die sterknuizen van de krant. krant? Is er al iets vanuitgelekt dan? Nog niet. Ik wil dat iedereen zijn mond had begrepen. Als er vragen worden gesteld, wil ik die zelf beantwoorden. Ik zal het de jongens vertellen. Ik hoop dat ze het niet vergeten. Want... Davis, uh... ja, Nee. Maar... Want dit is een vervelende geschiedenis. Daar worden we prikkelbaar van, bokken en zo. Maar ik zou graag willen dat je begrijpt. Nou ja, als het allemaal goed afloopt, zal ik niet zuinig zijn met mijn waardering. Ja, vriendelijk van u. Goed. Nou, uh, wat wacht je nog op al? Vooruit, Tom, wees een goede kerel en ga naar Opalwij. Zie wat je kunt bereiken. <middels> Je mam. Aha, dat zal smaken. Dankjewel, meis. Wil het een beetje lukken? Oh ja, langzaam maar zeker. Haast is ook nergens voor nodig. Haast is altijd verkeerd. Dan maak je fouten. Dat is net als wij het grootste werk. Stap voor stap en iedere stap is belangrijk. Ja, dit ja. wordt een fijn stuk teamerwerk. Dat kan ik wel zien. Dat moet Dan hebben we er allebei plezier van. Jij van het hebben en ik van het maken. Dus je doet het eigenlijk wel graag. Graag. Nou ja, ik vind het wel weer eens lollig voor een keertje. Zie je wel? Nou gaan we de goede kant op. Ach, met een bakje thee op z'n tijd. <lacht> wat is dat, vader? Hm? Heb je niet je duim gejaapt? Hé, eh? oi, oh, ja, netje. Schrammetje meer niet. Laat eens kijken dan. Nou, zeg maar gerust, Nee hoor. Heb je er wat op gedaan? Nee, niks. Die oude meid nee, ervan was toch nog scherper dan ik dacht. Maar het heeft niks te betekenen. Oh, nee? Zo'n vieze ouwe bijtel niet? Moet je bloedvergif erin krijgen, hè? Ja, onzin. Ja, ah, niks onzin. Ah, nou, kijk dat toch eens even. Maar ah, dat ziet er helemaal niet mooi uit, hoor. Nou, doe dat zo maar een prijs, Ja, Ja, dat ken ik. Met vijf er weer af. Nee, nee, ik beloof het. Maak je toch niet zo druk om een onbenulligheid? Nee, ik heb... Uh... Ik heb er wel aangevoelig aan. Zo? Daar weet ik niks van. Nee. En nou, je me wat mogen vertellen? Ja, hoor. Als ik zo'n vijftig, zestig meter hoog tegen de schoorsteen zit gekleefd, Dan kom ik gauw even naar huis om, om bij je uit te grienen. Ik begin te geloven dat ik nog voor geen tiende weet hoe gevaarlijk dat werk is. Oh, dat is maar goed ook. Op die manier wordt niemand ongerust voor niks. Moeder was het altijd? Oh, dat weet ik. Dat is mijn fout. Maar ja, maar ja. Ik was jong. Wouden een beetje uitsloven. Indruk maken. Ik vertelde hoe mijn maat van een tien meter hoge stijger langs mij heen Voor zijn leven verland. En ze luisterde. Er zat er wat stuurtjes bij. Geen woord, zei Ik net zo op het laatste. En toen begrijp ik voor de goed... Uh, dat ik een idioot was geweest. Ze moet die vrees tot een dood hebben gehad. Maar ze hebben er nooit over gesproken. Zou ze dat wel gedurfd hebben? Hey die lieve meid, we, we leven nou in een andere tijd. Voortaan blijf ik met mijn grote voeten op de begane grond, zoals jij zo graag wil. Zullen we afspreken dat we daar nooit meer over praten? Goed, vader, je hebt gelijk. Ach, een uh, uh. andere tijd, ja. Zeg dat wel. Het werk was ook al niet meer als vroeger. Ja, en we zouden er niet meer over praten. Ja, niet meer over dat andere. Ach, je begrijpt me, best. Herinneringen op haar is heel wat anders. Als het daar maar bij blijft. Oh, uh, ik zou best eens een kijkje willen nemen. Zien hoe ze het redden. Zonder jou bedoel je? Ja, niks hoor. Maar ik mag toch zeker nog wel eens aan die jongens denken. Die jongens, ja. Mooie jongens. Ja. Zeg nou maar, de schoorstenen. Ja, daar waren domme stenen bij. Daar zou ik je uren over kunnen vertellen. Nee, nou niet. moet voor het eten zorgen. Jij hebt ook nog genoeg te doen. Ik heb er twee nog in. Hou oh, die vakbondspraatjes allemaal dan maar voor je, web. Aan het werk en geen geknoeis verstaan? Ja, nou, nou, nou. Dat, dat had niks in je niet verbeterd. Ah ja. Die ben ik gelukkig gehoord. Mooi. Dat is dan weer iets om dankbaar voor te zijn. Heet het u geweld? Ik het wel. Ik kan dat nou wezen om deze tijd? Ga kijken, dan weet je het. Zeg, en laat me nou weer eens een uurtje met rust, hè? Hier, neem maar mee. Goed hoor. Ik hoop je wel eens op tafel staat. Niet eerder heb ik ook een uurtje gezien. Goedemorgen, Edie. Oh, Tom Davis. Ja hoor, helemaal. Kom jij hier doen? Oh, ik was hier in de buurt op ziekenbezoek. Een van mijn mensen. Kom, dacht ik, ik kan best eens even bij op open web langs gaan. Goed, dat is aardig van je. Is het ouwe huis? Ja, hij is beter in de schuur. Even een praatje met hem maken, kan dat? Ja, natuurlijk, zal ik zijn vinden. Kom erin. Graag. Je bent niet veranderd, Edie. Hoe doe je dat? Nou, je, je ziet er goed uit. Oh, ja. Yeah. Niet uh, eenzaam? Nee hoor, ik heb vader toch? Ja, dat bedoel ik niet. Ja, bedoelingen ken ik. <laughs> Met andere woorden, ik zie jullie, we gaan er komen. Oh nee, kom zo vaak, je wilt. Als het om vader gaat. Hij houdt voor gezelschap. Af en toe. Maar jij ligt er niet wakker van. Nee, dat kan ik niet zeggen. Nou ja, het is per september. Huh? In de schuur, zei hij? Ja, je weet de weg. Ik wel, ja. Goed, uh, bedankt, Amy. Je bent de schat. Ongeniekte te brengen, maar. Goeiemorgen, oude timmerer. Tom David Met al zijn armen en benen. Hoe gaat het? Best. Wat kom je doen, zonetje? je? Nou, ik uh, was in de buurt. Uh, Charlie Blair is ziek. ben even aan het bezig kijken. Ik, ik wist niet dat hij hier in de buurt was. Ja, de kamers in de baren staan. Zo? Ja. Je bent druk bezig, hier. je. Wat moet het worden? Aanrecht, Voor Heidi. Heidi ziet er fijn uit, vind ik. Heeft hij aan het werk <laughs> Ja... Ach, ze bedoelt het goed. Valt niet mee, hè? Wat niet? Nou, ik dacht zo dat het wel even moet wennen, zo'n thuiszittend leven. Ja, zeggen en... ja. Maar ja, toch altijd nog beter dan onder een baas als Nikkelsen. Ach, misschien is hij niet eens zo kwaad. Maar hij heeft hartstikke verkeerde ideeën over wat een baas moet wezen. De oude Nikkelsen, die was het. Ja, zomaar vanzelf. Ja, yeah, daar veranderen. je veranderd in een mensje. Maar dat werkt niet. Net zo'n rot zoals is altijd. Oh ja? Ja. Hebben je moeilijkheden? Nou. Wat is het dan? Zwarte Betsy. Oh ja. Hebben jullie er nog niet klein? We doen ons best, maar ze gaan te bezwaar te gedurven. Ja, dat klopt. Die zat altijd in de kontramine, dat oude roeder. Zo ja, nou, mij wat. Ja. Wat is er gebeurd? Waar zijn een kabelstrop om de nek verlucht. Slipte bij het Harry Oaks. Ga, ga weg. Dood? Nee, gebroken been. Dikke beschadigd. Wanneer moet ja, Dat is jammer. En een goed vak van Harry. Maar ja, ik ken dat niet eens, wat de best is. Nou wel, ja. Staat ze er nog een beetje behoorlijk bij? Nee, niet zo best. Mijn vraag, ik kan ze hier ook tegen de vlakte zetten. beetje moeilijk om erachter te komen hoe we de namen aanpakken. Ja, met metselwerk heb ze een tijd gehad. stenen ook en zo. En, ja, ik weet het precies. Dat merk je pas als je er tegenop moet. Hmm. Hier een losse steen, daar drie. Ja, ze herrie ook voor zijn wegwachten. We hadden weer door denken. Jij ja, bent de enige die van de hoed in de rand wijdt. Allicht, eh. ik heb er vlak genoeg beklommen. En, en, en altijd proberen ze wat te graten te lezen. Maar ze is dan een oude colloquium. <laughs> nee, nooit. Het maakt me sterk dat jij iedere scheur... ja elke barst in een vertrammelde voeg kent. Ja, dat scheelt niet veel. Als je ja erbij hadden dat was niet gebeurd. Dan laat je alleen maar aanwijzingen geven. Huh? Aanwijzingen? Ik? Ja, jij. Ik laatste avond Kijk net als op mijn nek... over schadebegoeding. Meteen gaat hij er weer vandoor. Aanjus, ah, zoek het maar uit. <laughs> jij was moet je jonger... Ik heb er toch zeker wel geen strijd met jou over. Oh, ja, wel. Nou <laughs> oh, ja, dan moet je ook maar even met de buurt staan. Hoezo? Nou, als je jou in dienst had gehouden... had jij dat caravai ook geknapt. Of niet soms? Ja, misschien wel, ja. Ja? En ik zou me nog een hoop vrolijk hebben gevoeld, hè? Dat kan ik je wel vertellen. Jij, eh... zou me nog een knap centje aan het ten overhouden. Zo, zo... Zo is Nicholson met zijn shitboek aan het wapperen. Ja, dan moet hij wel heel leeuwig in de knoeg. Zit ook? Als die steenhoop omtypt in de richting die ik vrees. En nou, reken dan maar dat het hele kantoorgebaar een van gaat. Aha, vandaar die schadevergoeding. Ja, hè, dat gaat hem centjes kosten. En niet zo'n beetje. Nou... Hij zal bezig met een ontramingsplan, want eh, zoals ik zei, eh, het kan eigenlijk iedere minuut gebeuren. Oh ja, yeah. oh ja, yeah. en altijd dat je er het op verdacht bent. Hmm? Ja, ik ken er horen. Ja, dat was de precieze. Je hebt kans dat ze er eigenlijk vernederd voelen door die behandeling met die kabel. En jij, daar. dan zitten jullie nu nog meer op een tijdbom. ja. ja. Je weet dat hij zou ontploffen. Maar niet wanneer? Ja, je hebt makkelijk wat praten over. Maar ze het in de rotzooi. Ja, niks anders te doen, Tom. Ik heb net als gezegd dat we nog één goede kans hebben. Oh ja? Uh, hoe dan? Ja, ik weet het toch niet. Ik wil er eerst eens met een expert over praten. Huh? Met wie... Ja, er is niemand in het hele land die zwarte bestie zo goed kent als dus jij. Welkom, oh, maar... Nee, ja, kom, kom, kom, kom, dus zal kom, hier kom, kom, kom, nog wel een paar keren kom, kom, dat kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, maken als Harry. Of nog kom, Dat kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, in, kom, Wat wou je nou eigenlijk mij laten zeggen, Tom Davis? Dat jij het doet. Oh ja? Nou, we reden er maar gauw. Ik was toch zo nodig met pensioen? Wat ja, heeft dat er nou mee te maken? Dat pensioen heeft je toch niet plotseling verlamd, Wel, Ik, ik verdomme het niks en uit de Dat heeft er toch ook niks mee te maken? Oh nee, hij, hij heeft me de zak gegeven niet. Als je me terug wil hebben, dan, dan, dan kan je me komen halen. Om zich door jouw professie te laten sturen, zeker? Nee, open wet. Ik kom je halen, niet niks Als je mij verrot wil schelden, ga je gang maken. Ja, nou, wat zal ik daar dan hebben? Oh, zo, dat dus andere praat. Ik wist wel dat je hier de steek zou laten. Ja, dan weet je toch verkeerd, maar. Zo, en de jongens dan? Ja. Die zitten ja. er ook mee? Zou je me nou vertellen dat die hetzelfde voor mij zou doen? Nee, maar ik vraag jou. ja. Ja, hem maar uit. Wil je? <lacht> I I ik ben eruit en ik, ik doe er niet meer. Jij bent de enige die het zou kunnen. Best mogelijk, maar ik verdomme het. Is dat je laatste woord? Ja! Ja. Nou, ja. Ik begrijp het wel. We zijn er ook al een half en half bang voor. Nou, waarom vraag je dit dan? Omdat hij uh, gaat me eens iets daar doen. Ja, uh, ik heb gelijk. Weet je moeten weten. Ja, maar weet je voor de volgende keer. Ja. Uh. Toch waardeer ik het dat je allemaal hebt gedacht. Gaat al weg. Kijg een maar schelen. Je begrijpt het niet, jongen. Er is veel veranderd. Zal wel, maar ik heb geen tijd om daarop te letten. Nou, nu ga ik maar weer eens. Ja, waar, wat ga je nou doen? Nou, wat ik nog kan doen. De enige knolde de bovensteur die de zwarte Betsje tenminste een bijtje kent. Wie? Wie is dat dan? Danny Hekert. Danny Hekert? Ben je ook erop zierig? En vandaar? Ja, dat komt niet met een naam, Oh. Apeens. Je zou je hebben opgestoken. Oh. Met zijn mond, ja. Hij zou nog geen troffel van de soeplever onderscheiden. Lachen er vlak voor zijn kokkers. Die eeuwige zwamneus. Ik weet geen ander. Ik heb hem van het werk in gaan laten halen. Hij wil het graag doen. Ja, dat zou ik denken. Maar zou je die jongen nou wel naar boven sturen, Tom? Ja, hij zou blij wezen dat hij nou ook eens een kans krijgt. Om, omdat die zaagsel in die grote kop van hem heeft zitten. Hij zal zijn eigen lijst maken dat hij zwarte bestie kent als zijn broekzak. En dan krijgt ze hem te pakken, David. Ik als niet dat hij zich ook wil nemen, zou ik hem moeten laten gaan? Dat mag je niet, man. Kijk, het zal de hele boel groeien. Dat moet ik het dan maar vragen. Misschien. Eh, als je hem vanavond opzet volk houdt wat hij moet doen en, en, en waarom. Ja, hoor eens. Danny is de knaap die het karabijn moet opknappen, niet? Hij zal natuurlijk een, uh, ja, een plan moeten opstellen. Daar heeft hij genoeg ervaring voor. Dit wordt een ramp, jongen. Goed. Dan kun jij mooi komen vertellen dat je die hebt voorspeld en dat het ja, mijn schuld is. Denk nog maar eens na over wat er dus waarschijnlijk zal gebeuren. En wat er had kunnen gebeuren als jij niet... Nou oh ja. Heel goede vrienden. Kom de voorstelling maar zien in iedereen er Ja. Hallo, er maar Nou ho, meneer David. Ach ja, je bent eigenlijk gauw uitgepraat, hè. En mijn voornaam is Tom, zoals je weet. Voor vader, ja. Voor jou niet? Dory, je maakt eigenlijk me voel als de vent in de huur valt. Tom heet ik. Ja? Wat is dat dan, Thau? Je vader ziet er best uit, hè? Ja. Waar hebben jullie het eigenlijk over gehad? Ik dacht af en toe dat jullie ruzie hadden. Zul ik schreeuwen? Oh, ja, een geintje af en toe, hè. Je weet wel. Waarover? over oh, vroeger. Vader scheelt nooit. Alleen dat hij zich kwaad maakt. En <laughs> dat overkomt hem nog alles. Maar nooit om niks. Nee, je wilt dan niet beweren dat ik hem ben komen opzoeken om ruzie met hem te maken. Dat heb ik niet gezegd. Nou, ja, dan... Tom Davis... Als je hier komt om het ons moeilijk te maken, heb ik liever dat je wegblijft. Moeilijk maken? Hé? E? Kom nou, liever. Jij voert iets in je schuld. Iets wat te maken heeft met vader. Je laat hem met rust, versta je? Oh, oh, he, Dan moet je het niet te gek maken. Wat er gaande is tussen mij en jouw heer, dat gaat jou van bliksel, man. Zijn we er eens? Dan zou ik eerst moeten weten waar je op uit bent. Niks waar jij met te maken Dat zullen we dan nog eens zien. Opa Web is al een heel tijdje, meer de jaren, hoor, je Nu niet weet. Ja. Ga dan maar weg. Goed, Edie. Ga. Komen wel uit hoor. Daar. Ja. Er blijven de buurt voor, dames. Zal ik doen. Maar ik wil je toch zeggen dat de manier waarop jij je vader behandelt, dat best voor hem is. Wat weet jij daarvan? Alles. Als je een vrije vogel te lang in het kootje houdt, gaat hij kapot... Nee, wat is er, kind? Was je niet aan het timmeren? Ja, ja, jawel. Ja. Zit je weer te piekeren, hè? Nee, is... ik mag toch wel eens fruit blazen? Tom Davis heeft je van de kook gebroken. He? Ik zie het. Ik ben niet van de kook. Hoe kom je erbij? Ja, ah, ik ken je. Wat is er gebeurd? Niks. Oh Nee. Ik heb ruzie met hem gemaakt en duidelijk gemerkt dat hij niet zomaar even is komen aanwippen. Wat moest hij van je? Uh, ach, uh, niks. Een beetje kletsen. Waarover? Oh, uh, ze hebben een beetje tegenslag op het werk. Een sloop. Wat voor sloop? Een schoorsteen. Zwarte Betsy, je weet wel. Hij dacht dat het me wel zou interesseren. Zo, dacht hij dat. Interesseren, hè? Hij heeft jou gevraagd of u met de puree wil helpen, dan weet ik het zeker. Nou, eh, om je de waarheid te zeggen, ja. Hij wil je weer naar boven hebben, hè? Hm? Oh, ik had wat kunnen weten. Wie denkt u wel dat je bent? Ja, hoe, hoe is, dat, dat weet ik niet. En jouw die schoorsteen. Ik heb gewoon wat vloeken. iedere keer dat je wat moest doen. Nou, uh, het is een kring, hoor. Wat heb je hem gezegd? Dat hij, dat, dat hij voor mij maar een ander moest nemen. Goed zo. Dan weet je meteen dat hij hier niet moest komen zeuren. Ja, toch was het een moeilijke beslissing, Heidi. Moeilijk? Mijn vader... Ja, ja, weet je. Ik had het best wel eens doen. Ze hebben het er aan gedoen. Ze is voor iedereen onbetrouwbaar geworden. Waarom heb je dan geweigerd? Ik... Eh, ik ben bang. Bang? Jij? Ja. Ik knijp hem. Eenvoudig. Oh. Vader. Ja, kind. Hoe meer ik erover praten... Hoe zeker ik het wist dat ik het niet zou doen. Ik... Ik ben mijn. Met mijn cool kwijt. God, dank dat je genoeg verstand had om het toe te geven. Ja, ben je nou gek? Niet te het over het land Nee, waar zie je me dan. Wat heb je me dan wel gezegd? Gewoon dat ik een residin heb. Dat ik nou met pensioen ben en daarmee uit. Hoe nam je het op? Nou, ook gewoon, rustig. Zo rustig waren jullie anders niet. Huh? Nee. Nee, En, eh... Oh. <laughs> <laughs> uh. Wie gaat het nou wel doen? Nou, oh, eh... Uh, een ander natuurlijk. Wie? Nou, eh... Uh, uh, Danny Hackett. Kan hij dat dan? Nou, ik, ik heb hem vaak meegehad. Jawel. En, en Hackett is niet bang. Nog niet. Misschien is dat wel een nadeel in dit geval. Nou, ik hoorde niet ik zo'n nadeel had. Vader, zeg dat nou toch niet. Iedereen weet toch dat jij de beste was van het hele stel. Ja, dat was, Edie. Dat maakt het juist zo erg. Dat toch uit, je bent het nog. Ja, je, je begrijpt het niet, kind. Kijk nou eens. Uh... Jij denkt toch niet dat ik bang ben om naar boven te gaan, hè? Niet zo lang ik leef, hoor. Nee, uh... ik leid hem ervoor wat ze zullen zeggen... als ik, als ik het niet voor mekaar breng, hè? Wat kunnen een vakman die praatjes van anderen schrijven? Ja, een vakman die ze trots kwijt is, die denkt daar anders over, dat weet ik nou. Oh, je weet, we toch van geen enkel belang meer. Je bent er nu opgehouden, niet? Het is afgelopen. Ja, maar alleen omdat al we zenuwen het laatste afrekenen. Wat? B bedoel je dat je anders, ondanks alles wat je hebt gezegd, ja, belooft? Heb nee, dat is ik niet te doen. Maar toch, nou ja, ik voel me een beetje rot. Dat is alles. Alsof mijn liefde. Ah. Maak je maar niet bezorgd, het gaat wel weer over. Kom een beetje plotseling, hè? Zo in een weer te komen staan tegenover Zwarte Betsy. Dat moet je begrijpen. Dat doe ik ook. Wie weet waar het goed voor is geweest. Ja, het was... Uh, ja, het, het is min of meer een uitdaging. Zo moet je het zien. Ik zou die Tom Davis wel kunnen vermoorden. Ach, ach, die Tom heeft het zo kwaad niet bedoeld. Oh nee? Hij was er alleen maar op uit jou voor zijn karretje te spannen. Zo is hij wel. Dat geloof ik niet. Ah, ja, ik wel. Die zou ervan hebben geprofiteerd als je het gedaan was, hè? Nou, ik misschien. Jij? Ja. Of geloof je niet dat ik mijn zwarte bestie had geklaard? Of zij met jou. Ik ben nog nooit gevallen. Moet je dat op je oude dag mee beginnen? Hoe was ik als ik die tombeel ah. in mijn hand? Hou je gemak. Ik heb toch al gezegd dat ik het niet doe? Goed. Hij blijven de rotstrek vinden. Jou zo onder druk te zetten. is ja. niet eerlijk. Hij, hij, hij heeft me niet onder druk gezet. Ach, ze moet je, je met rust laten. Dat heb je verdiend. Kou ook op je dode gemak. Ja, zeg dat wel. Dode gemak. Goed, goed, goed. Weet best dat je het er niet mee eens bent. Maar als de devens dan niks van schelen. Ik wil jou niet in het ziekenhuis hebben, ook nog erger. Jouw plaats is nou hier, thuis, bij mij. Dat weet ik wel, Idi. Arme nou, houd je Dat Je helemaal uit je evenwicht gebracht, die nareling. Je hebt er geen vrede mee, hm? Nee, nee dat is je goed, kind. Ik ben een beetje ondersteboven. boven. Weet je wat je moet doen? Een straatje omgaan. Ja. Jij ja, hebt misschien geen gek idee. Als je terugkomt, is het eten klaar. Heb je meer trek ook? He? Ah, jij bent een lieve meid, Teddy Ik wil alleen maar wat goed is voor jou, lieverd Ga we maar Ja, dit is goed Ik ben zo terug hè? Oh, haast je mij niet? Dag, vader Dag Mia, kom maar in Ah, dat denk ik het. Je komt als geroepen, jongen. Je hebt het al laten roepen. Dezelfde, tenminste. Klopt. Kun je je draaien waarvoor? Zwarte Betsy, natuurlijk. Ja. Doe. Je had me meteen allemaal te vragen. De dingen gaan niet altijd zoals je graag zou willen, hè? Dat weet je ook wel. Harry ja, ook zou het nooit mogen proberen. Misschien niet. Maar hij is een goede werker. En waarom bij deze baas dan jij? Geweest. O, geweest, ja. Dus jij denkt. dat je dit, uh, een danken. Ik ken die schoorsteen. Ik ben er meer dan eens tegenop geweest. Nooit is er eentje, jongen. Maar ik ben er geweest, niet? En heel teruggekomen ook. Dus dat was. Uh, met. Uh, met de opo's weg, niet? Ja. Arme Ja, Hij kende zijn zaakjes, hoor, daar niet van, maar. Uh... Hij werd er wel verrek langzaam op het land. Leek soms wel eens slak. Voorzichtige mensen doen meestal nogal langzaam, ook als ze jong zijn. Jawel, er is toch verschil. Ze leeft er naar, ja. ja. Santhul. Zwarte Betsy. Ja. Heb je enig idee hoe je het wilt doen? Ja. Leg het stoei met die kale was aanzien. En veel te link. Ik ga erop laten. Kom maar. Dat is makkelijker gezegd gedaan, jongen. Dynamiek is verraderlijk spul. En waar moet je dan brengen? Dat kan wel een gevaarlijk zijn. dat moet natuurlijk secuur worden bekeken en uitgekiest. Ik zal eerst naar boven moeten. Voor een grondige inspectie. daarna kan ik een schema opstellen. Heb juist verstand van ladingen, ontstekingen en de markt? Oh ja, dat betekent dat. genoeg om precies te weten wat ik doe. Een tweede ongeluk kunnen we ons niet veroorloven. ook. Ja hoor, moet ik het nou piksen of niet? zo wil jou houden op meteen met zekerheid aan te trappen, hè? Goed jongen. Maar het is jouw niks. Je hoeft er voor mij in de stop te steken. Hoe lang ik goed ben, is Dat mijn kop terug. Goed. Nou. Kom met mij naar het raam. Dan geef ik me een ruwe schets. Dan hoe je dat te doen. Nou. Ik zou eerst... Um... Kijk hebt die dialoog. Wat ja, is je me nou? Opa, je bent op iets gekomen om het circus te zien. Ja, dat zeg je goed. Houd de circus, apart, maar het is tegen, als je de muziek hoort. Je hebt kans dat hij gaat zien naast de oude bedje tegen de grond gaat. Ja. Hij nee, sprak altijd over het gevoel van zijn ja. wijs. Het was nogal persoonlijk dat hij ziet weten, het soort geweest was. Een beetje eerbied voor iets gevaarlijks. Hij heeft nog nooit iemand die het gedaan. had de Ik zal in de houding springen als ze de lucht in gaat. Ja, doe dat. Ja. Luister, waarom ga je niet even praten met me? Waarvoor? Nou, misschien kan ik je iets vertellen waar je wat in hebt. Je kijkt me laat. Laat de uur aan de gang. Dan stijt je steen voor steen wat er mee aan de hand is. Best misschien, hè. Dat is belangrijk. Nou, nog eens, Davis. Wie gaat het nou doen, hij of ik? Jij? <laughs> Weet zijn nog niet. Oh, nee. Zo? Dat zal er wel een schop te je ben je bij, denk ik. Faas. Ik zou het hem best zelf willen zeggen. Alleen maar om te kijken wat voor gezicht hij ja, trekt. Ah, bedoel nou. Omdat hij het net heeft gehad me te vertellen dat ik nooit een eerste klas pak zal zou worden. Ga dan, ik had hem zeggen. Nou, wacht hem maar even. Hé! Hoop van dit! Hierheen! Jouwen. Ja, daar komt hij. Hans, een beetje netjes, weer. Alleen, we zijn collega's geweest, dat weet ik ook. Ja, wat is het, oh. er, ook. Oh. Doe je ook? Tres is ie. Hoe gaat het met je, hè? Oude leermeten. Het gaat, ik heb een pootwagen. Jij maakt het niet meer ik, hè? Bevalt het? Als je denkt dat ik de godsdranse dag op achterwerk zit. zitten heb, ik leek het niet, jongen. Denny gaat met zwarte Betsy afrekenen. ik ja, vind het heel veel geluk. Je wist de klas vakman, nou, jongen. Wie? Waar? Plak voor je neus. Ja. ja. nog eens, Wegelijk. Oh, maak je maar geen zorgen. We zitten een beetje in een maag met de klusjes, Maar als je, je hersens gebruikt en alles van tevoren behoorlijk uitziet, kan er niks gebeuren. Je zou doodverzichtig moeten zijn, hè, Kip. Nog meer is anders. Dat weet ik toch. Ik ben er eerder op geweest, hoor. Met mij, ja. Nou dan. En hoe dacht je met die in te tikken? Ik denk dat ik erop last. Misschien probeer ik het ook eens met die kabel. Hij van er vanaf hoe erbij staat en dan de scheuren lopen. Dus je weet het niet. Nee, maar jij hebt ook nog helemaal geen kans dat er behoorlijk zo zoeken. Dat, dat had al lang moeten gebeuren. En als het nou is, mag je geen tijd verliezen. Dat zie je toch zo? Jij wel. Maar niet iedereen heeft zulke scherpe prikhoekjes als jij, oude veteran. Oh, die grote waffe van jou is er niet minder voor, vind je? Ja, dat is niet helemaal eerlijk, hè? De dus wat verrekening is, Danny de knaap het moet doen. Wat je zegt. Nou, kom nou, alle omdat jij er nou uitgegooid bent, hoef je niet jaloers te doen. Nee, jaloers op jou? Nou zei nee, Snotter. <laughs> wat is dat nou, Opa? Als nou, jij op jouw dag nog op de kast zou ja, ja, hebben? Kijk nou, nee, Denny. Nee, ja, het hier gevonden is te zien hoe de zaken ervoor staan. Niet om ze bij jou in de malen te laten nemen. Ah, ga weet toch beter maar een geintje, maar wat jij, Opa? Dat is je. Ja, genoeg, Zwang. Denny, laten de we gewoon nog maar eens de structuur bekijken. Misschien kunnen we er vanmiddag aan beginnen. Goed. Tot ziens, Wert. Als ik tien jaar jonger was, dan had ik hem zo'n tamme en lip getimmeld. Ah, vergeet het hem. maar. Je kent hem toch? Daarom juist. Je moet zo'n nulzwartje Betsy omlaag brengen. Ja, hoor eens, Wip. Daar hebben we nou al lang en breed over gehad. Ik heb niemand anders. Ja, ik, ik trek het me aan. Dit werk moet fatsoenlijk worden uitgevoerd. Heel erg zorgvuldig en precies. Dat is die eigen zak dat moet doen. Ja, ik kan wel met je meevoeren. Uh, kom, je kijkt, hè? Hey, Hé, kijk, hè? Hey. Ik? Maar wat die well, uh, ik nu hier uitspookt. Nou, logic. Ik kan me vast niet goed houden. Ik zou een opmerking kunnen maken die ik beter niet... Nou, of een opmerking Wat is er voordeel met ze kunnen doen. dan uh, Danny Hackett neemt nou voor mij helemaal geen raad meer aan. Toch zou die die wel eens nodig kunnen hebben. Met zijn benen op de grond kan iedereen een grote bek hebben, maar boven... Hij is boven geen haar beter... Nee, ik zweer maar liefde. Nou, je ziet maar. Ja. je hey, jaar? Ja. Wat doen we? Hey, Edi wacht op me met het eten. We zullen er meteen naderschap dan moeten beginnen. Ja, of? Nou. Als je nog langer wacht, dan ben je krankzinnig. Salut, toch? En uh, succes, hè? ja. Dat werkt. Nou. Uh... Misschien zien we je daar nog wel? Nee, ik denk het niet. Ben je daar? Ja. Gaat weer een beetje, vader. Oh ja, nog bekende gezien? Oh, ja? Oh. Ja, een paar van de oude jongens. <laughs> ah, er glimmen weer lichies in je ogen. Dat heeft je goed gedaan, hè? Ja, Eddy. Die... Ja. Vertel eens. Vertel, wat dan? Hadden we geen nieuws? Nieuws? Wie? De oude jongens. Hoeveel hebben jullie de stommetjes te spelen? Uh, nee, dat niet. Natuurlijk. Waar hebben jullie het over gehad? Oh, over van alles. Ze vroegen nog. Nou? Ze vroegen nog of ik geen zin had vanmiddag eens een kijkje te komen nemen. Op het werk. Dat is een reuze idee. Je gaat toch zeker? Hé? Huh? Oh? Ja. Uh, ik zou het wel log vinden, eigenlijk. Maar uh, ik dacht dat ik toch. Eerst eens eventjes met jou erover moest praten. Dit niet zo mal. Ben stop nou goed voor. Hey. Het is toch zeker fijn je oude maat te willen zo wat werk te zien. Ik zou je goed doen. Dat weet je best. Nou, uh, goed. Dan, uh, dan ga ik maar. Wanneer? Oh, uh, zo gauw ik kon, zei ze. Moet je dat niet eten? Jawel, maar ik kon daar ook wel wat krijgen, zei ze. Kleine ga je natuurlijk. Kader. Maar... Ik laat je niet de deur uitgaan zonder een behoorlijk maal. Dat is nog nooit gebeurd. Nee, maar voor deze keer zou je misschien... <laughs> euh... Nou, vooruit. Voor deze ene keer. Omdat je het zo fijn vindt. Als het nodig is, warm ik wel wat op, hè? Dan kan je altijd nog wat eten als je wilt. Goed? Nou, dat zou mooi zijn, lieverd. Wat is er eigenlijk gaande? hè? Heb je me nog niet verteld? Oh, zo uh, Zomaar elkaar weer zien en zo, meer ja, niet. Uh... Wie en wie? Ja, niet Nee, ik geloof het niet. Waar heeft hij er gesproken? In de pub? Ja, dat zei ik toch? Nee hoor. Nou, dan heb je niet goed geluisterd. <laughs> ik ben toch heus niet doof? Ja, zeg, als je nou eens eindelijk eens klaar bent met je vragenlijstjes, dat lijkt het wel een verhoor. Ik vraag het alleen maar omdat ik er belang in stel, hoor. Oh, dat wil ik graag geloven, maar. dan begin nog mijn zenuwen te werken. Dus wat dan? Dat jij overal je neus is, David. Je bent nog steeds een beetje overstuurd van het bezoek van Tom Davies. Ja, ja. En mag ik misschien overstuur wezen, als ik er zin in heb? Natuurlijk, vader. En ik begrijp het best. Nou, stuur dan maar. Ik zal niets meer zeggen. Goed. Uh, ik ga even naar boven. Voel je je niet goed? Ik, ik voel me best. Maar mag ik misschien eventjes maar opknoppen? Oh, lieverd, Ga je in pakje mooi? Pakkie mooi? Euh, zeg, wat zie je me voor dan? Nou, het is geen schande. Ik vind het wat fijn als je je goede spullen aan hebt. <lacht> kan je er zo echt deftig uitzien. Ja, dat doet de begrafenisondernemer ook. Vader. Nou, ja. Het enige wat ik hoop is dat je in een betere stemming terugkomt. Meer vragen, niet. Nou, ik hoop het ook. Mooi. Ga je er maar gauw op, dacht. Ja. Ja, uh, goed, Amy. Moet je nog even bewonderen voor je weggaat, hoor. Ja. Yeah. Gracias. Welke kans als het kap blijven, denk jij? Dan moet je mij vragen. In ieder geval niet naar de kant voor ik sta. En weet die Rijer nou zo'n beetje wat hij doen moet? Zijn die hij is Zal toch wel. Zie je niet? Juist wel. Met zijn mond kan hij alles. Maar ik moet hem nog eens eentje erboven om een zwarte dutje de nek zien hangen. Hé, hey, Rijn hey, hebben jullie het jongens even te zien? Nou, dat is niet alleen. Wel, gek, Wat doe jij hier? Kun je die grote neus je weer in het bellen houden, hè? Of kom je alleen maar naar een vuurwerk kijken? Ja, weer is nog nice, maar niet verstaan. Tom Davis moet ik hebben. Nou, als je niet in de keet is, dan... Nee. dat is je bij de soort, hè? Ja, ik vind hem wel. Dat vind je jongens. Hij heeft geen tijd voor je, hoor. Ja, maar hem mag somber naar school. Ja, dat zou wel, maar... Hé, wat? Heb jij gezien wat die in je gewoon in je zak heeft? Dat heb ik al gezien. De... Het is een spul, Hier ging je toch zo aan de vorm? Hey. Wat zou je dan gaan plannen? Hm. Bevalt me niks. Begin nou weer, ik weet best wat ik je En ik weet er maar net genoeg van om me zorgen te maken. Als het wat misgaat, ben jij niet de enige die in de knoei komt, zie je. Wat komt als jij niet af en toe het grootste wijf bent, dat is... Zierig, geen... vriend, kalm pijan, hè. Moet je even bijschuren. Nou oh ja, jij doet me niks anders dan je zorgen ja, maken. Het is dan nog altijd mijn zaak, niet? Over sommige knapen maak ik me zorgen. Over andere niet, zo zit het. Uh, hallo, Tom. Hallo, hallo. Wip. Oude makker. Joveel dat je er bent. Ja, ik was toch een beetje nieuwsgierig. Kom je voor de overdekte tribune, of... Kom je ons een beetje goede raad te geven? Ik moet me eigenlijk nooit met zaken die me niet aangaan. Oh, nee? Ik zou zeggen dat een gammele schorst en iedereen aangaat die maar in de beurt is. Oh, ja? En als jij hier iets ziet waarover je een verstandige opmerking zou kunnen maken... Nou, wees dan maar niet gelegen, heer. En zeg het. Dat, eh... Uh, dat vraag je me dus, hè? Ik wil maar zeggen dat dit, dit, dit is een verzoek hè? Dat zou ik denken. Nou, eh... Uh... In dat geval wil ik best een handje helpen. Goh, wat vind leuk? Ja, als je me niet denkt dat ik het voor jou doe, mijn jongen. Jij weet alles al. En dat is meer goed is voor je. Dat wordt er weer net een zon hè? Wat? Ja, met dit verschil dat je nou niet meer de baas over me kan spelen. <laughs> of dat ooit iemand gelukt is. Uh, klim, ijzers en duimen in zo voorzichtig om te gebeuren. En zo weinig mogelijk. Ja, het is link. Er valt me niks. En ik vertel je net dat ik alles heb uitgekiend. Daarom juist. Wat denk jij ervan, Web? Dat is moeilijk te zeggen. Hier. Yes. Hoe... Wat doet hij nou? Voet hij de pols of zo? Als je nou een paar seconden je waffel houdt, kom je er misschien achter... Uh, hier. Hou hier je hand is. Voel je niks? Nee. Niks. Of? Ze beeft. Ze staat te trillen. En Niet veel, maar ze trilt. Dat is niet zo best. Ja, je hebt gelijk. Het is ook net toch een beetje wiebel. Dat kan door het verkeer hier. Al die daamtwagens en die bulldozers op het terrein. En... Ja, maar... Eh, eh, Zoals nou, ken ik mijn Bessie toch niet? Ik denk dat ze bang is. Ze weet wat er met haar gaat gebeuren. Begin We nou weer met die malen oude mannetjes praten, Nou, uh, nou toch die vervelende kwebber is. Wordt jou van niks gevraagd, wel? Hm? Ja. Kort en goed, Webb. Is het nog te doen? Nog Wel. Maar dan moet er niet veel wind meer bij komen. Hoe me. denk jij dat we dat moeten aanpakken? Ja, er is nog niks van te zeggen. Ik moet alle voor en tegen bekijken. Doe dan niet zo gewichtig, maal Een doodgewonnen hoge stapel, rode bakstenen. Ja, maar wacht maar eens tot je boven bent. En er komt beweging in de stapel. Dan <laughs> zien je wel een tootje later. Oh, misschien wel. Maar ik zou er niet bij Lars. als ik het met een of andere oude heks moet uitknokken. Nou, zeg eens wat, Web. Ja, nou, ik geloof dat ik een idee krijg. Ja, maar hij zegt het lekker niet. Nee, nog niet. Als je maar weet dat we geen tijd mogen verliezen. Ja, dat weet ik. Maar, maar ik kan het hier niet bekijken. Waar ja, dan wel? Ik zou ervoor naar boven moeten. Ja, en dat doe je niet, hè? Ik, ik zou wel moeten. Alleen maar om te kijken. Een mooie tijdverspilling. Ja. Kijk eens, knaap. Het scheursteen laten omvallen, dat is geen kunst. Maar hier kan dat niet. Dan maak je brokken. Je moet erop blazen, maar dan zo dat ze als het ware neerkomt op de plek waar ze staat. Zou jij dat kunnen? Al mogelijk. Het is te doen. Maar... Ja, ik kan het wel zeggen als ik er van alle kanten die wij heb bekeken. Ach, jullie zijn getikt. Op mijn manier... Heet... Jouw meneer komt niet meer in aanmerking. Je doet het op de manier die Webb je zou vertellen. Is dat duidelijk? Ah, nou, uh, jij bent baas hier niet. Zeg je van mijn mening maar niks aan? Dat zal ik dan ook niet. Webb, <laughs> hou eens slinger af. Je zal de spullen voor je laat opschudden. Dat is niet nodig. Je kan toch niet zonder dat je... Ik heb alles warm... Voor het geval dat, begrijp je? Uh, wist je dan dat... Uh, uh, uh, Hij moet mee. Wie? Ik? Ja. Het is gewoonte, he. hè. Nooit alleen nog naar boven. Zo? Maar ik zou wel ingegaan zijn. Waar heb jij eigenlijk een maat voor nodig om je handje vast te houden? Hey, kijk, jongen. Als je nou die club niet van je dicht houdt... Ja, wat dan? Kom je in een aanmerking voor een gesplijten lid. Oh ja? En wie zou mij die moeten bezorgen? Om te beginnen, ik. En dan ken ik er nog een paar die de graver in de rij wil willen staan. En nou, ophouden met dat stomme vriend. en domweg doen wat je wordt opgedragen. Dat je? Ja. Maar wie gaat het nou uiteindelijk doen? Wep of ik? Dat zal Werd je wel vertellen als het zover is. Oh. Ja, hey, wacht eens even. Ik sta nu niet te dringen, hoor. Ik heb me hulp aangeboden toen het me gevraagd werd. Nee. Helemaal niet. Hey, daar zijn we dom blij mee. Heb ik het? Ja. Ja, waarmee jouw plan dus definitief van de baan is. Hm? Het wordt alleen gewerkt op aanwijzing van wet. Is dit afgesproken? Jij betaalt allemaal loon uit, baas. Nou, joh. Hij is spullen halen, hè? Ik ga hem eigenlijk betrekken. We maar samen hier terug. Hm. Goed. Hm. Baas. ik hou jullie in de gaten, hoor, wet. In het kantoor. Oeh, een ja, hele geruststelling. Met een verder kijken loop je niet zo heel veel risico, hè? Nou, op kijk eens. <laughs> Auw, niet in mijn oog. <laughs> hey, Daveus. Ja. Had je het signaal doorgegeven voor de ontruiming van het terrein? Alang, Drie langen no op die oude scheepstoet. Oh, is iedereen op het hoofd? He? Ja, iedereen. Zeg, is het. Uh, is het zwaar dat opa vet naar boven gaat om al die kink te geven? Nee. Alleen wat we onderzoeken, zou je dat kunnen? Dus dusver heeft je nog nooit een ongeluk gehad te veroorzaakt, maar eh, als hij bezig is, moest je toch maar bij tijds voor bezuiniging afspelen. Oh ja? Zou. Uh, we dat ding vanzelf geen rondlangen? Dat wordt wat veel Dat, dat, dat, dat... dat, is, dat... dat is, ja, niet, mij. Maar ja, goed, als jij nou hier de hele boel hier laat omhouden, meneer Waterloo. Maandang... Dus wat is er tegen voldoende veiligheidsmaatregelen? Oh niets. Maar is dat werk nou niet veel te zwaar voor die ouder? Het ja, vraagt niet beter. Nou, ik zelf wel een duimel. Nou, Jawel. Voegen. Eh. Nou, die zijn erop. Kijk eruit. Ja, die... Rustig nou. Wat eh. moeten we nou aan de andere kant. Ja, er die... moet ook wel een lading komen. Eerst zien of het kan. Ben je nou niet altijd voorzichtig? Het uh, is een verraderde jongen. Moet je, moet je net zo voorzichtig behandelen als een vrouw. Gaat eigen met die vrouw weinig? Hoe ziet het eruit daar? Slecht. Brokkelig. Maar, maar die, die lading moet erin. De Hier. Hier moet ik komen. De laatste? Ja. Oh, bedankt. N niet haasten, jongen. Hé. Hey. Hoe is dat? Ja, meneer Wien. En wie is dat de top op telken? Welke richting? Palmholt. Kon niet slechter. Het kapjongengebouw. Ja. Ja, we, we moeten, we moeten opzitten, hoor. Aden, Bas! Bas! Ja. Weg! Ik heb, ik heb recht, geen, geen voetstui meer. Nee! Niet kijken, jij bent! Nou, je gaat! Krak! Je, je krijgt wel niet. Trek bij die voet, Ben! Ja! Ja, zo! Nou, loopt recht naar beneden! Stop! En nou een duim op 10 naar rechts! Ik, ik ben niet teruggekomen. Je hebt het niet af voor. Ja, hebben. Komen. Ja. Ik, ik heb hem. Even. Muziek bij komen. Alles in orde met je? Baas, anders gaan met goed in de aard. Ja, ja, ja, wacht. Stel op dan nog. Dat. Dat verkopt weer. weer helder. Wat zijn je dan? Je weet, niks voor dommel! Laat, laat me nou even. Daar hebben we geen tijd meer voor. Ik zal een beweging wat er komen maken, uh, of het hoeft niet meer. Ja, die, die. die zal over. Kennen we weer? Ja. Ja. Ja. Nou zakken ze weer. Huh? Zo lang heb het niet gebeurd. Van bezat mee. En hm. mij ook. Maar dit uh, wist ook heel precies wat hij van plan was voor die naar boven ging. Hij wil zeker hebben voor je hoor. Ja. Ik ik het nou de rest? Als Opa ja, pad wil. Eh? Denk nou eens na. Voor hem is er maar één die dat zaakje tot een goed in kan brengen. Dat is hij zelf. Nee, ik ben er nou haast zeker van dat hij het niet meer uit handen geeft. Waar heb jij zo'n lol om? Eh? Zomaar. Maar je dacht toch niet dat ik hem zo verre kunnen krijgen? Vooral het geld van de wereld niet. Hij was ongedaagbaar. Die je hebt je twee tegen elkaar uitgesteld. Geweldig, wat kun je herraaien. Alles wat hekker van weet, dat heeft hij van Web geleerd. Nou, dacht je nou dat Web hem de hoofdrol zou geven? Uh, web, nooit. Juist, ja, nou, zo dacht ik er ook over. Kijk, sluwe Tom. Oh, nee, je moet er gewoon even op komen, een paar dingetjes weten. Ja, ja. Waarmee me we weer eens bewezen is dat je een baas te worden meer moet meebrengen dan een paar werkstoenen. Goed dat je het je herinnerd maakt. Want ik meen iets van kritiek te horen. Ja, niet zo bedoeld blijf eens. Hey, Hé, ze zijn er weer beneden. Daar komen ze. Zijn ze wel persoonlijke wat hier te zeggen. Zo, als jou voor je weer eens aan het werk te zien hoe hebt. Ja. Het is niet zo best met de horen. Ze zijn op de laatste benen. Hoezo? Staat je er dus al even te grazen, niet? Losse stenen. Hele stukken met zo'n werk vergaan. Zo? Dat is niet zo mooi. Is het nog te doen, web? Ja, misschien. Misschien? Hoe moet ik dat opvatten? Zo, Zoals ik het bedoel. Hoe bedoel je het dan? Ja, ik weet nou hoe het moet. De plaatsen waar uh, precies de ladingen moeten komen, die heb ik gemerkt. Dat vraag je niet. Ga je zo doen? Wat vraag je me dan wel? Of jij het kan doen? Dat, dat denk ik wel. Maar het was de afspraak niet. Oh, nee. Nee. Tenminste, niemand heeft me dat verteld. Je hebt gelijk. Het heeft niemand je versteld. Nou dan? Ah, niks nou dan. Ik heb me vergist. daar ben je de enige niet. dat lijkt me toch link jongens. Hé? Met zwarte beste mag je geen vergissingen maken. Laat weet jij ervan. Dan moet jij nou maar met de bulldozers... je bulldozer... Ik vergis oh, dan... me nooit. Ze hebben dan ook nog nooit klein gekregen. <hijen> je zou er nou nog best eens een kansje willen geven, hè? Maar nou is wel mooi geweest, ouwe... Dat hij maar gauw wordt moed, moet, dan zal deze jongen het netjes voor je in orde brengen. Jij ja, hebt wat geleerd, hè, Bo, hè Dat hoor ik wel. Wat denk je ervan, dat? Nou is het jouw beurt om eens door die kijker te koekeloeren, hoor. Wat jij? Oh. En het is toch fijn als je er ziet vallen, zo precies eh, als jij het hebt berekend eh, Dat wil zeggen, als ik de lading heb aangebracht, denk ik er misschien anders over. Denk jij? Je hebt je eens hartstikke genoeg om een voetzoeker af te steken. Oh, nee. Ech. Maar wie gaat er straks meteen maar weer naar boven en alleen... Echt, he? Ja, jullie. Nou, gaan hij wel meneer Bert. Als Wip het niet wil doen, zal Hekker dat moet ook... Ja, ja, wie zegt wat ik niet wil. Jij? Ja, dat riep je. Ik, ik heb gezegd dat, dat niemand me heeft verteld dat dat de bedoeling was. Goed. Wat word ik je nou verteld? Wip. Zou je het voor ons willen afmaken? Als je je petjes afnam. En op de knieën ging liggen voor zijn heilige. En dan zeg je grabbyzichtjes. En een bontrein voor TNT en vrouwen. Ah, en... nou, wat vooruit. Stel op. Wat gaan we doen? Uh, jij gaat wel weer achter je verrekijker. Wat er gedaan moet worden, zal Danny wel vertellen. Goed, goed, maar ik heb nog geen antwoord op mijn vraag. Doe jij het? Ik moet wel. Nou, we hebben je net het Hahaha. Hij is jij zo'n schik, <laughs> Ja, ik wel. Eh, en waarom dan wel? <laughs> om jou. Je geeft die die gauw gewonnen, hè? Nee, <laughs> nee, je moet dat dan. Oh jee. Je. Kon wel, die boy? <laughs> ik houden, ja. Ik het vuurwerknoem maar halen. even eh. wachten. Web, ik wil eerst ja. weten waar we aan toe zijn. En Danny ook, natuurlijk. Ja, dat lijkt me wel aan. Ja, dat is tijd voor knoeien. Dan krijgt straks alle bijzonderheden. Als ik de hoofdzaken maar ken, ik wil ik gedekt zijn. Waarom? Oh, is er net of in de s'navig, toch? Natuurlijk. Oh, al uit de buurt weer. Hè? Goed, maar ik zou toch willen weten wat er gaat gebeuren? Oh, eh, uh, uh, uh. We gaan weer dichtvouwen. Dichtvouwen? Nooit van gehoord? Jawel, maar nooit gezien. Uh. Het wordt niet vaak gedaan. Ja, om, omdat het niet hoeft. Of niet wordt gevraagd. Maar dat is toch... Uh, dat is toch verrechterisch kant, niet? Uh, voor, voor wie het niet te beroerd is voor een beetje extra werk. Een beetje extra voorzichtigheid, nee. Wat is dan de speciale moeilijkheid? De plaats en de sterkte van de ladingen. Als ze niet loodrecht in elkaar zakt... dan gaat ze hellen. En dan springen de brokstukken over het hele terrein. Zou je heel wat lalingen nodig hebben? Nee, nee, nee. Drie is genoeg. Min of meer tegenover elkaar als de punten van een gelijkzijdige driehoek. Maar maar dan op verschillende hoogte. Nou, die punten heb ik gemerkt. Toen was ik wel vanuitzit. Snap je het een beetje? Ja, maar... Eh... Als je dit zo hoort, is het stom eenvoudig. Wacht nou, zussen. Als de lamingen juist zijn berekend, als ze op de goede plaatsen zitten en precies op tijd tot ontsteking worden gebracht... Ja, dat, dat kan er kan niks misgaan. Hoop ik. Van boven naar beneden met een tussentijd van... Van een halve seconde. Ja, dat moet lukken. En de wind? Hoe is daarmee? Er is rekening mee gehouden. En als het nou eens harder gaat waaien? Of minder? Dus is is een rekening mee gehouden. Oké, okay, Web. Ik weet genoeg. Maar ik niet. Want als de Wim nou eens zo sterk wordt dat ze gaat schieperen... Dan zien we... Wel weer... Dat die dit nou juist, daar ben ik helemaal niet gerust op. Ik heb duidelijk voelen wiebollen. Web, als je eraan wilt beginnen, dan zou je het nou moeten doen. Goed. Kom op, uh, Jenny. Jezus. Je weet toch wel goed wat je doet, hè? Opa, Web is dus niet meer laten je hier ja, Kom hier nou! Ja, schiet hem maar op. En ik hoop voor jou dat jij goed weet wat je doet. Ja, ik had nooit gedacht dat die ouwe nog eens achter mijn boek zou krijgen. Maar ik zo blij dat ik van hem aard was. Zeg, zal wat gaan, die twee, denk je, samen? Ja, als ze zijn helemaal boven, zijn wel. <laughs> Tegen de schoorsteen gekleefd is het slecht haar maken. Laten oh, uh, we hopen dat zij het ook weten. Ja, reken maar. Kom. Hé, hey, kom. Ja. Het was weer op komst. Nee, toch? Vast wel. We hebben zijn dochter. Hey, die? Of... Let was... op, die komt de vader hier van slepen. Dat is niet zo mooi. Ze heeft alles uitgekoppeld. Nou, ja, maar daar kan ze. Wat doen maar nou. Waar is ze? Is recht of recht naar de directie kijkt. Is er iemand? Ja, Mikkelsen. Goed. Ik ga erheen. Als ik al lang genoeg bij de ouwe heer vandaan Nou, dat is er wel goed. Als die eerst me boven is. Nou, ah, een roze ja, heb Je hebt wat erger gekend. Oh ja, hoe dan? Als je nickels hebt op je dag gekregen had. Ja. Ja. Kom op, jullie gaan mee. Ik heb hulp nodig als ik tegenoverheid die komt te staan. We gaan Goedemiddag. Goedemiddag, juffrouw. Mevrouw Moor. Nicholson, wat kan ik voor u doen, mevrouw? Waar is mijn vader? Mijn vader? Ja, opa Web. Oh, maar uh, weet u dan niet dat hij met pensioen is? Die werkt hij niet meer. Dat denkt u maar. Ik begrijp het niet. Oh, oh dat zal wel niet, nee. Vraag dan maar van die mooie Tom Davis. Die weet er alles van. Tom Davis? Wat heeft hij er... Nee, daar ga je niet. Wat Maar zo Oh, ik uh, wist niet dat u hier was... Wat is er aan de hand, Davis? Mevrouw Moer komt toch over jou beklagen? Maar, mij nee, toch over? Doe maar niet zo onnozel. Wat heb jij vanmorgen met een balkonkoop? Ha? Zeg op! Dat is niet! Uh, maar dat heb ik je toch gezegd, schatje. We hebben over het werk gepraat. En die heeft het niet verzeld. Dat heeft hij, ja. Hij zei dat jij hem nodig had. Een gevaarlijk karwijs. Daar, die schoorsteen. Nou? Nou? Is dat zo, Davis? Oh, ik heb het er wel over gehad met een... En, wat zei die? Dat hij het verdomde net zo. Oh. Nou, u wordt het mevrouw? Jawel, maar ik geloof er geen steek van. Hij is met zijn spullen het huis uitgeslopen, bang dat ik hem zo tegenhoud. Ik weet zeker dat hij hier is. Deze Ja, meneer. Is opa West hier op het werk? Ja, dat wel. Waar is hij dan? Ik moet hem spreken voor een stommiteit het halen. Pardon, mevrouw. Dat heeft u nog nooit gedaan, zover ik weet. Dan word ik zijn eerste. Ik ken hem beter dan jullie. Als niemand hem tegenhoudt, gebeuren oh, ongelukken. Waar is hij? Dat zou ik zo 1, 2, 3 niet kunnen weten, hè? Wacht, Boyo. Uh, ga juist gauw kijken buiten waarop een web ergens rondhangt, hè? Eh, uh, Zeker. Je weet best waar hij is, huigelaars. Nou! Ik weet waar hij was. Een half uurtje geleden. En wat deed hij toen? Ja. Yeah. Deven, Hij heeft zwarte Betsy geïnspecteerd. Om Danny Hackett te kunnen vertellen <laughs> de, hoe het... Uh... <laughs> Jawel, ik wist het. Ik had hem thuis moeten houden, die oude gek. Maar dat is jouw schoonbevers. En ik... Ga je weer naar boven, hoor. Met Hackett. Nee. O, eigenwijze oude idioot. Waar is hij zie je niks. <laughs> nee, hij zit aan de achterkant. Tja, dan is het nou te laat om hem nog tegen te houden. Dat heb jij geweten, Echt slittermaat. Ja, ik wou niet hebben, Edie, dat iemand hem zenuwachtig maakte voor in de boven ging. Dat is nou alles. Bedoel je mij? Ik hem zenuwachtig maken? Ja, ja. ja. Dit is een heel moeilijk en gevaarlijk werk, Eddie. Maar jij hebt er geen benul van wat dat voor hem betekent. En voor mij. Je weet niet wat je hebt gedaan. Hij heeft me zelf verteld dat je. Op... Dan heeft hij jou iets anders verteld dan mij. Ik heb gehandeld maar best beste weten. En meestal weet ik verrek wat ik doe, hoor. Oh ja? Weet je dat ook het vader doodsbenauwd is om weer naar boven te gaan? Ja? Nou, denk je dat ja. Tom David? Op een bed doodsbenauwd? Ja, bestraat niet. De... Daar heeft hij niks van gezegd. Ah, dacht hij nou heus dat hij dat ooit zou doen? Oh nee, nooit. Al wat hij honderd. Juist. En dat bleek Tom Davis heel goed hoor. Ja, maar nou begrijp ik het toch niet meer van. U zegt mevrouw dat hij bang is. Davis heeft gezegd dat hij een half uur geleden naar boven is geweest. En nou komt Boy ons vertellen dat hij weer naar boven is. Er komen ongelukken van. Toen laat hem terugkomen, Tom, alsjeblieft. Nee, nee. Nee, Eddie. Dat is nou te laat voor dat kan ik... Dat mag ik niet doen. Meneer Nikkelsen... Alm blijven van vermoorden. Deze heeft gelijk. En weet u toch allemaal dat uw vader de beste vakman is die we ooit hebben gehad? Deze, ik hoop voor jou dat het allemaal goed afloopt. Want ik wijs elke verantwoordelijkheid van de hand, begrepen? Alleen als het slecht afloopt, neem ik aan. En als het goed afloopt? hè? Dat moet ik eerst nog zien. Maar ik wil dan helemaal niemand proberen hem terug te halen. Maar dat in helemaal niks meer voor jullie. Laat jullie dan maar rustig doodvallen, hè? Met zulke gekke praat komen we niet verder, even. Nogmaals, we kunnen niks meer doen. Het kan jou niet schelen. We kunnen allemaal niet... En nou ophouden, Amy. Meteen. Natuurlijk. Ja, Natuurlijk kan het ons schelen. Meer dan jij je ooit zou kunnen begrijpen. is die schoorsteen... en jouw vader en Danny Hecht zijn aangewezen op zichzelf... Op elkaar. Hoe dit caravan zal uitpakken, dat hangt alleen van die twee af. Ik kan er niks meer aan doen. Weet je wel. Geef me nou de lading maar. lading twee, hè? is het? Voorzitter, dit Ben je er weer op avond, donder? Ah, wat heet dat nou? Zo smijt je toch niet de springstof, zuffer? Dat is het laatste. Maar ik ben nou nog... ...zorgen maken. Zo. Nou dan heb je de volgende keer een mooie kans op een gratis luchtreis. je? Ja. Aan hem erop met je gaat reis. Niks, patroon. Draad. Ja. Oh, mooi. Dat is niet. Een... Ja. Kom nou, joh. Zijn ze hiernaast nog eens aan? Niet maar ver. Kijk, hij komt niet weer De bevers, hè? De bevers? Maar waar heb je het over? Dat weet je het, hè? Draad. Ja, laat maar... het. Dat is de zien nou? Hè, Hoe hebben ze me toch zo gek gekregen dat ik weer met je ben meegegaan? Oh, net als mij. Ze weten best dat je je niet wilt laten kennen. Wie zegt dat, hè? En ik weet het dus waar is. Parking. Niet over. Het gaat zo over. Parking. Dat is toch allemaal tijdverknoeien. Het houdt wel. We mogen niet de geringste kans lopen dat de boer eruit vliegt, hè? Parking. Hier. Op deze manier hangen we hier vannacht nog. Wie weet, als het nodig is. Waarom ben jij toch zo wat de stijfkop? Omdat ik het moet doen. Het is me gevraagd, nietwaar. En dan kunnen ze het maar doen op één manier, zoals het hoort. Ah. Mevrouw Moor. Ik heb hier een kroegstee. Hebt u er zin in? Nee, dank u wel. Ik dacht, in die frisse wind is het misschien... Ach, ja, uh... ja, dat is waar. Huh? Erg vriendelijk van u kopjes hebben die er niet. Oh, dat is in orde. Eerlijk, u had het niet hoeven doen. Oh, nee. Maar ik dacht, misschien helpt het. Nee, en hou dan maar op met u zelf op te vreten, mevrouw. Wat brengt het er wel goed voor af? Het is een oude man. Hij kan denken en zeggen wat hij wil. Hij is niet meer wat hij is geweest. Wat je hebt geleerd is nooit weg. Nee, met zijn ervaring... Daar heeft hij nou niet genoeg aan. Ik zou dan maar op vertrouwen als het u was mevrouw. Ik zou wel moeten... Maar vertelt hij zichzelf. Daar gaat het om. Kom nou, opschieten. Uh. Ben je nog niet klaar? Ja. Deze dit ook. Nou de laatste. Linksom. Zakken maar weer. Uh. Niet op die ladder, idioot. Die is er niet te vertrouwen, dat weet je toch? Jawel. Nou, wat gaat plukken? Ik heb er genoeg van hem watervlieg. Grote God. Grot. Wat is er? Kan je het zien? De ladder. Bovenste stuk zit los. Hoe komt dat nou? De uuranker los of doorgeroest. Dat redt hij niet. Vader, niet. Danny Hekert. Het bovenste stuk zwaait los heen en weer en Danny staat erop. De derde sport van onderen. Alla machtig. Hij mag wel oppassen dat hij niet tegen de schoorsteen smakt. Wat dan? Je hebt op zijn minst nog één lading dynamiet en ontstekingspatronen bij zich. Als het misgaat, vliegen ze met schoorsteen en al de lucht in. Begrijpt u? Nee, nee. Wat kunnen we doen? Bidden. De enige die hem kan helpen is je vader. Nee, jongen, nee! Ik zit daar onder je. Niet meer praten. Alleen doen wat ik zeg. Versta je me, hekken. Dan steek je rechterbeen. Buiten de ladder. Dan gebruik je knie om af te houden. Dan kan je niet tegen de muur van. Het lukt niet. Ik kan je niet bereiken. Jawel, dat komt straks. En nou heel langzaam zonder schokken aan je armen zakken. En met je linker voet twee spoortje afstellen. Twee. Dan sta je op de laatste. Ja. Afhouden met die griep! machtig. als hij dat voor elkaar krijgt. Wat doen ze? Dit maakt een stuk ladder van zichzelf. Denny moet langs hem naar beneden. Dat is bloedlink. Maar als Denny omzwaait en tegen de woon. Ja, dat weet we wel. Dan gaan ze de lucht in. Het schoorsteen en al. Vasthouden, Denny! Of wat? Vasthouden, rotzak. Ik zo je. Nou, jezelf nog op steeds opsteken, jongen. Spoel, jongen. Wat nou? Opgelet. Je pakt mijn stuk van de ladder niet eerder. Zal ik het zeg? Begrepen? Ja. Goed. En nou je kop erbij, jongen. Rustig. Niks met schokken. Laat! Hij beweegt weer! Wat is er? Ah, gruis in mijn ogen. Ik kan niks zien. Ik ben blij. Dat is beter. Hou je ogen maar tijdens. Alleen nog doen wat ik zeg. Ja. U godstaal, ouwe. Help me. Ja, niet janken. Luisteren. Breng je linkerhand naar je linkerknie. Langzaam. Ja, dat is beter. Kom een klein stukje. Stop. Nou, langzaam naar de schoorsteen. En duw je af. Niet te veel. Anders zwaai je naar de andere kant. Ja, doe maar. Stop. Prima. Prima. Hou zo, hou zo. Ik kom bij je. Voel je mijn schouder? Ja. Mooi. Nou ga ik weer zakken. En jij laat je hele gericht op mijn rusten. En dan meegeven. Duidelijk? Ja. Waarschouw als je de onderste spot van dat losse eind nog net bij hebt. Begrepen? Ja. Let op. Ik zak. Ah, ah. Uh, rustig. Meezak. Mee gaan. Ja. Het, het, het gaat goed. Dennis? Ja? Heb je de... Goed it home, Mr. Uh, no, nog die. Nog die. Nog Ja. Het oh! valt niet, wat is het? Het huh? was de bovenstuk. Loof? Ja, hoor. Tot zover hebben ze het gehad. Rust even uit. Uitrusten? Waarom komen ze niet naar beneden? Omdat ze niet klaar zijn. Klaar? Wat bedoel je daarmee? Precies wat ik zeg. We moeten de derde lading dan nog inbrengen. Ben je nou helemaal krankzinnig, Tom Davis? Het is alleen om vliegen te vangen, ziet. Als het kan, maken ze het af, hoor. Hoe oh, is het mogelijk? Maar dan moet je toch begrijpen, mevrouw. Als ze het niet doen, is alles voor niks geweest. Oh, waarom zijn mannen toch zulke stijfkoppige ezels? Omdat ze soms geen andere keuze hebben, baby. Uh, bedankt, ouwe. Uh, als ik jou niet had... Ja, je... Ja. Spaa je asem, uh, We moeten... We moeten de laatste nog. De laatste? Uh, Paas, jij zegt het maar. Ja, het, is, het is nou zo gebeurd. Nummer drie, ja. nummer drie is de makkelijkste. Gaat het weer? Gaat het weer, denk, denk je? Ja. ja. Ik denk het wel. Ja. Vooruit dan. zeg hem maar weer. Ik zou blij zijn. Als, als ik weer vaste grond op mijn heb. En hey, jij. Hey. Nou. Een knap stukje werk, Alle hulde. Oh, we zijn nog niet klaar, moet moeten nog kijken hoe hij zo omlaag komt? Ik ben benieuwd hoe het klopt. Jawel, maar tot zover hij het verdomd van gedaan. Ja, dat vind ik zelf ook. Vader, jij stom, idiote ouwe gek. Niet gekker als een ouwe gek. Uh, wat zal er nou beleven? Wat doe jij hier? Dit is geen plek voor een vrouw. Je hebt me voorgelogen. Ga weg, je hebt hier niks te maken. Toen nou. Klaar voorop blazen, meneer. Uit de gang, Davis. Opa, West, als het goed gaat, allemaal ligt er een behoorlijke shake op je te wachten. Dat is erg edemoedig, uh, Nicholson. Ja, Fred? Laat voor de vee in maar weer. Daar gaat ie. West. Ja? Dit is nou eigenlijk je laatste kan Hoezo? Ik sta me af te vragen of je het niet leuk zou vinden... Ons in speciale gevallen. Vader, nee. Nee, hè? Hé, hey, wat? Als je zelf de fietspomp is bediende? ik, hè? Natuurlijk. Het is niet meer dan eerlijk dat je... ...nou maar helemaal met betje afrekent. Of weet je niet meer hoe het moet? Er is even snotten, heus. Wil jij je vader vrije leren? <lacht> ben jij de draaien. Ja, dat is goed. Even twee, drie, <coughs> een halve seconde, een halve seconde, Ja, je nog Nou, draai je dan maar, hè. Betsy, mij te spijt, hè. Taal, jongen precies waar je het voor verteld. Netjes afgewerkt. Dat pot is voor jou, hè? Oh, ja, ja, ja. <laughs> ik... Ze hebben er niet onder gekregen, ze maar. Oh, ik ben blij dat het achter de rug is. Ja, eigenaardig, hè? Maar. Ik gaat met het te doen. De manier waarop ze in elkaar zakte. Ja, ja. Ze... ze heeft haar plicht gedaan. En ik ook. Dat hij je zeker. Ja, nou, ja, ik nokte ermee. mee. je dat? Oh vader. Ik begrijp het. Als ik het straks ook zo mag doen, ik teken ervoor, Alversloper. Ja, dat is dat nou, opalwet? Ik heb werk voor je, in speciale gevallen. Ja, hou jij in speciale gevallen maar, Nikkelsen. Deze keer stap ik eruit, omdat ik het zelf wil. En niet omdat jij met die vervloekte voorschriften... vader. Ben je dan nou tevreden? Ja, jongen, de vrede. Dat is het. Ik heb eigenlijk zelfs daarboven iets bewezen, zie je. Ik wist niet zeker meer of ik het nog kon. Nou, maar... Ja, en ik, ik kneep hem voor zwarte Betsy. Dat heb ik eigenlijk altijd gedaan, zie je. Maar ze heeft me niet klein gekregen. Met mijn kop omhoog kan ik nou afscheid van hem nemen. Tje, een pijnhoop. dat is alles wat er van over is. Ja, is gehaald, uh, waar is uh, Danny? Oh, in de keet. Helemaal van de kaart. Oh, dat gaat wel weer over. Of nooit meer. Doe hem de groeten van me en vertel hem maar dat hij zijn eigen flink hebt gehouden. Hè? Fantastisch, gedaan hoor. Kom mee, we gaan. Ja, vader. Ja! Sorry, allemaal. Het gaat jullie goed. Dat opa, werd. Opa, een op. Opa. Had hij zich niet moeten verkleden? met die helm op zijn hoofd? Hey, laat hem dan maar. Het is heel goed zo, jongens. Zo is het om. Kon niet beter. Heel goed. <zot> Opa Webb, een hoorspel van Brian Hilt, werd vertolkt door Van Hedskus als Opa Webb, een oude sloper. Tifia Rone als Edie, zijn dochter. Hype Orizant als meneer Nicholson, de patroon. Tony Folletta...